Informateur Opstelte begint deze morgen aan de gesprekken tussen VVD, PVV en CDA. Hij heeft de fractieleiders uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Opstelte leidt de onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA dat kan rekenen op gedoogsteun van de PVV. De informateur geeft vanmiddag een toelichting op zijn opdracht. Zuid-Korea is begonnen met grootschalige militaire oefeningen om vijandelijke onderzeeërs te onderscheppen. De Zuid-Koreaanse regering heeft het communistische Noord-Korea gewaarschuwd dat er geen provocaties worden geduld. De overoefening is een reactie op de aanval op een Zuid-Koreaans marineschip in maart. Algemeen wordt aangenomen dat het schip is getorpedeerd door Noord-Korea. Bij Aruba is een speedboot onderschept met 70 kilo cocaïne... De speedboot werd midden in de nacht ontdekt door de kustwacht. Toen de zes opvarenden de patrouille in de gaten kregen, gingen ze er met hoge snelheid vandoor. Maar tijdens de achtervolging sloeg hun boot om en konden ze eenvoudig uit het water worden gevist. Na inspectie van de speedboot werden vier balen cocaïne ontdekt. Zeker 40 Amerikaanse miljardairs hebben beloofd dat ze zeker de helft van hun vermogen aan goede doelen zullen schenken. Onder hen zijn Microsoft-oprichter Bill Gates, burgemeester Bloomberg van New York en mediamagnaat Ted Turner. Het initiatief is van Gates en investeerde Warren Buffett, twee van de rijkste mensen ter wereld. De iPhone van Apple kampt met een serieus veiligheidsprobleem. en Daarvoor waarschuwt een Duitse overheidsinstantie... die zich bezighoudt met de beveiliging van informatie. Gebruikers van de iPhone lopen een risico als ze een pdf-bestand openen. Hackers kunnen dan vrij eenvoudig software installeren... waarmee ze achter privé-informatie kunnen komen, zoals wachtwoorden. Het zou zelfs mogelijk zijn om telefoongesprekken af te luisteren. Het veiligheidsprobleem speelt ook bij bepaalde versies van de iPad en de iPod Touch. Het weer, bewolking en buien in de middag in het zuiden, soms met onweer. In de tweede helft van de middag klaart het vanuit het westen op. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen is er meer zon en met 20 tot 24 graden is het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOM.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, zon, Zandvoort en zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Goedemorgen Zandvoort. Bragt dus we wachten even op. Dus op die tijd moet je het even doen met ons. Ja, nou, gezellig toch even. Zaterdagmorgen straks allerlei berichtgevingen uit Zandvoort vandaan. Ik heb hier nog een, ik heb een interview gelezen met uh, deze Ronald Scholte. Hij is uh, 65 en hij heeft de, de Hiroshima-bom overleefd. Oh ja, dat had je verteld. Ja, dat is echt... Nee, dat was een andere man. Die had de twee bommen, alle twee overleefd. Ja. Die was in de ene, op de ene dag in de, de ene stad. En de volgende dag reis hij naar die andere stad. En toen kreeg je die andere bom voor ze kiezen. Maar dit is een Nederlander. Er zat in jappenkamp. Ja. En zat hij zat er al een, een paar maanden. En toen was hij op een ochtend was hij daar aan het, aan het graven. En toen uh, kwam die bom uh, 1400 meter bij. En vandaan kwam, knalde hij neer. Toen dat werd hij er tegen... heel dichtbij zeg. Ja, toen werd hij zeg maar in, de, in, de, in, de, je dat in die sleuf. werd hij geblazen gewoon. En blijkbaar heeft hij niet gehad... Last gehad van die, die na, hoe noem je dat ook weer? Die, die, die, ja, die, ja, Napalm. Napalm. Ja, nou, niet Napalm. Dus maar... van, die, van die boost die je daarna krijgt, al die ja. straling ja. en al die. Uh... En toen hij zegt van, toen stapte ik, een paar minuten later stapte ik uit mijn, uh, uit mijn uh, loopgraaf. En toen keek hij rond. Toen dacht ik dacht. jezus we ben ik terecht geraakt, waar ben ik terecht gekomen? Man. En uh, toen had hij in één keer ook veel meer. Uh, ja, noem, uh, noem dat uh, gevoel met de Jap Japanners. In één keer waren er geen vijanden meer, maar het is bijna vrienden geworden. Ja, dat je met z'n allen in dezelfde shit zit ja, gewoon, Want dat is ook inderdaad. Als je die het geval. verhalen leest en dan zie je hem er zo kwik uh, bij zitten, dat je denkt van Jeze, dat, dat heeft overleefd. Zo'n grote pottenstoel gewoon. Ja. 1500 meter bij je vandaan. Nou, we van wat muziek en wachten even op de verbinding met Hoogland. Uh, want uh, goedemorgen Zandwoord moet daar vandaan komen natuurlijk, dat snap je. Donkey Boy. Leuk plaatje dit zegt. Het doet een beetje denken aan Starship. Natuurlijk. Ja, Jij zou denken, wat een raar stemgeluid. Je hoort het ook uh, normaal. Uh, Toen hoort hij niet te zitten eigenlijk. Nee, dat klopt. Nou, maar goed, maar een zandvoort. Dat zou eigenlijk alleen vanuit het Hoogland komen. Maar helaas, de verbinding is een beetje slecht. Dus nu een komt beentje. iedereen. Nou, een beetje. Ik, bedoel niet in, ik wil niet in, de, in details treden, maar hij is gewoon niet helemaal correct. We moeten toch die, uh, die windmolen op het dak doen met die zender erin en ja, zo. Ja, misschien dat, we we het werk het dat. beter bereik krijgen bij Hoogland. Maar het loopt aardig aan nu. Ik zie al drie mensen hier toekomen. komen. Dus dat komt allemaal goed. Zullen zal nog even één plaatje draaien en dan gaat het straks van start hier gewoon van, vanuit de studio. Dus heb je een interview of wil je iets vertellen? Kom deze kant op en niet naar Hotel Hoogland. Ik ga even een blokje om: even fluiten door de regen. Misschien helpt het dat het de zon komt. Studio dit keer, want we hebben een klein technisch probleem. Waarschijnlijk omdat het mot regent. Ik hoop het maar, want het, zometeen gaat de zon weer schijnen en dan gaat alles weer goed werken. Deze uitzending wordt gemaakt door uh, Yvonne Roosendaal. Die de techniek heeft gedaan. Nee, niet de techniek, dat zou je wel willen trouwens. Nee, de redactie. Techniek Roy Halderman. Presentatie Donderen. En Tom Hendricks. En dan gaan we gaan meteen beginnen met onze eerste twee gasten. Wie heb jij uh, aan jouw tafel zitten? Ik heb hier uh, Volkert Bloemen en uh, Sander Boon. Sander Boon van de lokale brandweervestiging, zullen we maar zeggen. En Volkert Bloemen uh, van de gemeente Zandvoort. Maar wie kent Volkert niet? We gaan praten over uh, de brandweerkazerne, de nieuwe brandweerkazerne die uh, eraan zit te komen. En als ik het me goed herinner nog vanuit uh, de krant, uh, Tom, in september uh, zou de eerste spade in de grond gaan om uh, de voorbereidingen te maken. Maar dat kan ik ook vragen aan uh, Volkert. Volkert, uh, ik had begrepen dat het verleggen van de dijk bij het kerkhof en dergelijke, dat dat een van de eerste dingen is die we gaan doen. Nou. We starten op 14 augustus. O, oh, dan al, ja. Maar dat is een symbolische, uh, symbolische handeling... Uh, ...die uitgevoerd zal worden door de bestuurders uh, van de desbetreffende organisatie... ...in de aanwezigheid van de vrijwillige brandweer, de reddingsbrigade. ...en mensen die door de gemeente worden uitgenodigd. Ja. Uh, en in het najaar, en dat zal uh, inderdaad september zijn... ...dan uh, wordt er begonnen met het kappen van het hout op de wal plaatsen van de bal, richting, uh, richting uh, zeg maar de aula van de begraafplaats, richting de dierenbegraafplaats, waar een nieuwe groenwal uh, zal komen. Ja. ja, want even voor alle duidelijkheid, het, uh, de brandweerkazerne is uh, de nieuwe kazerne, niet alleen brandweer, maar daar hebben we het straks nog wel even over, uh, de locatie is daarbij, uh, ja... Ik noem het altijd maar van vroeger nog, waar Nelus daar zo'n opslag en uh, ja, dergelijke had. De BAM heet. De BAM. De BAM ja? zit daar nog steeds, maar ja. het komt dus op een deel van de begraafplaats. Ja. Uh, dat deel wat dus overbodig is. Ja. Dus in de tijd in 1962 is de begraafplaats uitgebreid met het idee van nou de, die grond hebben we nodig. Nou, gebleken is dat we dat niet nodig hebben. Ja. We hebben in de gemeente gezocht naar een locatie waar uh, een nieuwe brandweerkazerne zou kunnen komen... Ja ook gelet op de aanrijtijden en al dat soort zaken. Nou, dit was eigenlijk de enige locatie die we hebben kunnen vinden ja. die daarvoor geschikt was. Ja. En die, die ook de voorkeur van de brandweer zelf had, hè? gezien de meerdere keuzes die er waren op dat moment. Nou, we zijn eh, zeg maar het hele traject eh, doet de gemeente en de brandweer lopen hand in hand samen met de reddingsbrigade. Ja. Dus alle keuzes die we maken, die maken we uiteindelijk gewoon met z'n drieën. Ja, ja, ja. Goed, een stukje van het Kerkhof wordt, uh, is dat er, is dat, moest daar ook voor geruimd worden? Of was uh, dat ja, die... er zijn uh, inderdaad een aantal graven ontruimd. En ik geloof dat het in 2007 is dat al gebeurd. Oké. Okay, oh, was... ja, er was een gedeelte van, van uh, dala, daar werden mensen begraven waarvan de identiteit onbekend was. Oké, okay. ja. Dus die wal die gaat naar achter, er wordt gekapt en de, de wal gaat nou, naar. Hebben jullie een herplantingsplicht overigens als gemeente? Ja, nee, dat zit bij uh, zeg maar het, de kapvergunning die we hebben aangevraagd. Wij als gemeente ja. moeten bij de gemeente een kapvergunning aanvragen. Ja. Dat moet je motiveren en we hebben daar een, een, een groenplan uh, op ja. onder liggen. Dus zodra uh, de dijk verplaatst of de wal verplaatst is, dan wordt die conform de inrichtingstekeningen die we hebben gemaakt, wordt die opnieuw ingegeven. Ja, ja. oké. Okay. En als dat uh, allemaal gebeurd is, dan kan er echt pas gebouwd worden of de grondbouw rijp gemaakt worden? Nou ja, als die wal weg is, dan is die grond nagenoeg bouwrijp. Ja. Uh, maar wij uh, moeten een heel proces nog door. Wat de werkzaamheden van de bouw moeten worden aanbesteed, uh, etcetera, etcetera. Dus het is niet meteen zo dat we in december, uh, als de dijk af of die grondwal daar ligt en beplant is, ja. dat we dan beginnen met uh, bouwen. Dat duurt dan nog een half jaar. Oké, okay. dat betekent voorjaar 2011 ongeveer dat we iets kunnen gaan zien van bouwactiviteit? Nee, nee, we hopen voor de bouwvak 2000. Ja, dat zou kunnen, dat denk ik wel. En we hopen voor de bouwvak 2012 dat de gezinnen er staat okay. en in gebruik genomen kan ja. Sander, en als ze dan gebouwd hebben of ja. aan het bouwen zijn, wat gaan we dan voor soort gebouw zien? Nou, ik moet zeggen, zoals het er nu, uh, we, hebben, we hebben nu het voorlopig ontwerp afgemaakt. Uh, zoals het er nu uitziet, ja, een, een heel mooi gebouw. Een functioneel gebouw. Uh, um, goed ingericht voor de taak die we doen. Dus voor de brandtaak, ja. maar ook uh, deel voor de racebegade. Um, ja, waar we gewoon echt een uh, um, goed uh, gezamenlijke toekomst mee kunnen. Ja. Een langwerpig gebouw? Uh, ja, het, net als bijna elke zin een langwerpig uh, gebouw. Hoe hoog? Uh, uh, uh, komt er een etage op? Uh, er komt, uh, nou ja... De remise zelf is gewoon begane grond. Ja. Uh, en het kantoordeel dat heb je bestaat uit een begaande grond en de eerste verdieping. Oké, okay. dus we gaan twee bouwlagen ja. wel krijgen ja. daar. Ja. Ja. Geen hoogbouw in ieder nee, geval. Nee, nee, zeker geen hoogbouw, nee. nee. Ja. Maar waarom hebben jullie eigenlijk die plek gekozen? Waarom niet uh, bijvoorbeeld, uh, er was toen sprake ooit eens van. Uh, daar waar Strijden nu zit, aan, het, aan de kop van, de, van Lennepweg. Uh, dat zou een mooi, je zou zo zeggen, een mooi centraal punt. Ja, het gaat natuurlijk om een aantal dingen. Wat Volk al zei, het uitdrukken met je tijden, je tijden Je moet zorgen dat de vrijwilligers snel er kunnen komen en dat we vandaar snel kunnen uitdrukken. Daar moet je naar kijken enerzijds, maar ook natuurlijk naar een locatie waar je ja, toch niet helemaal in het centrum zit. Want je wil ook uh, oefenen. We oefenen elke dinsdagavond. En dat ja. gaat uh, met ja, soms met geluid gepaard. Ja. Een noem het maar op. Het knippen van voertuigen. Um, ja, dat wil je doen op, op een punt waar je, waar je niet midden in de bebouwing zit, want ja, dan word je natuurlijk niet echt vrolijk van als dat in je achtertuin gaat. Nee, staan, staan daar ook motoren dus te draaien? Nou, ba motoren niet. Het is, het is een auto spuit die, die, die zijn motor draait, maar als we dat nu op de, op de duinstraat doen, ja, dan word je niet, ja, uh, het, niet ja. echt uh, prettig draaien. Nou, kettingzagen kunnen irritant ja, geluid maken. Plopt, plopt. Ja, klopt. En dit is nu allemaal aan de achter, achterzijde van het gebouw. Dus, dus alles wat in, al in de buurt, nou, er zit al geen woning, niet veel woning, in de buurt. Nee. Maar dat is toch een keer in de achterzijde, dus daar heeft eigenlijk ja. niemand last nee. En de nieuwe wal die er komt, die werkt dan ook nog als geluidswal? Ja, eh. ja we zitten eigenlijk in een. In een aan de ene kant het gebouw, aan de andere kant de wal. Waarmee je gewoon eh, ja, zorgt dat het overlast gewoon eigenlijk, ja. minimaal. Ja. Ja. Van wie is eigenlijk het ontwerp? Het de, de ontwerp van de nieuwe kazerne. Uh, dat is uh, architectenbureau uh, Sjaarne Dekkers uit Delft. En die is gekozen op grond van een uh, aanbestedingsprocedure. Wij kunnen als gemeente niet zomaar een architect meer aanwijzen. Dus er is een heel traject doorlopen, daar zijn we ongeveer een half jaar mee bezig geweest. Uh -huh. Uiteindelijk uh, bleven er vijf uh, architecten er over. En, uh, ja, met een scorelijst uh, hebben we de reddingsbrigade, de brandweer en de gemeente hebben de laatste vijf kandidaten die een, ook een presentatie hebben gegeven beoordeeld. En op basis van de beoordelingscriteria is uh, dat bureau uit Delft uh, heeft, uh, zeg maar de, de hoofdkruis gewonnen en mag, uh, mag in Zandvoort voor de, de brandweerkazijnen ontwerpen. Hebben zij al meer brandweerkazijnen ontworpen? Ja, dat was de voorwaarde bij de selectie. Uh, dat men ervaring uh, moet hebben gehad met het bouwen van een brandweerkazerne. En zij heeft meerdere brandweerkazernes gebouwd. Nou horen jullie inmiddels bij het uh, district Kennemerland. Uh, ik neem aan dat zij ook een, uh, een stem in het kapitel hebben gehad. Nou, het, het, het, het is, uh, regio is regio Kennemerland, de uh, vragen zeggen Kennemerland. Nee, op zich niet, want het is een, een, een, dit is nog een, een gemeentelijke aangelegenheid, uh -huh. zoals het zo mooi heet... Uh, de kazerne qua gebouw, is, is, dat zit nog niet bij de vrijheidsregelkendermarant. Dus uh, dit is echt iets tussen de gemeente, de reeksbegaarde en de, de brandweerzandvoort. Wij informeren ze natuurlijk wel, over. Ik bedoel, uh, we zorgen natuurlijk wel dat we toekomstgericht als we zijn, uh, ze informeren en erbij betrekken bij alles wat we doen. Ja, dit, een tijdje geleden is daar ook eens gesprek over geweest, over het samenvoegen van al die brandweer in een uh, regio. En er werd ook zeker specialisme dan toegekend aan, aan kazernes. Bij de een kon je dit doen, bij de ander kon je dat oefenen. En is dat nog steeds het plan of blijft het voorlopig even Zandvoort? Um, nou ja, kijk, het blijft op zich wel Zandvoort. Ik bedoel, de vrijwilligers die, die staan paraat voor, voor het dorp Zandvoort. Nee. Maar je ziet wel dat we binnen de Vuigesregen kennelijk gaan zorgen dat we. Nu staat best veel gecentreerd in bijvoorbeeld Haarlem of Hoofddorp of het grotere kazernes. Wat we willen doen is zorgen dat, dat, dat het materiaal wat we hebben, wat verspreiden. En daarbij ja. kun je ook denken aan specialismes. Ja, nou, ik kan me zo voorstellen, dat is maar een leken opmerking hoor, dat je in de buurt van Schiphol uh, veel meer faciliteit hebt om met schuimblussen het een en ander te oefenen en te doen. Dat dat in Zandvoort wat minder speelt, maar dat hier weer andere zaken spelen. Nee, uh, klopt. Je ziet, je ziet wel steeds meer dat we, dat we ons daar meer op gaan richten. Op. Ja. Zandvoort is, is, ook de voertuigen zijn echt gericht op. Nou, we hebben allemaal vierwiel aangedreven voertuigen ja. van het strand. Strandduin. Ja. Dus daar richten wij ons wat meer op. Je ja. moet natuurlijk niet denken van hier gebeurt dat soort dingen niet. Ja. Maar je kan je wel wat, wat specificeren in zaken die uh, het risico van Zandvoort ja, meer daarop. Ja. tegenop. Ja. ja, dat is altijd al geweest. Hè? Ja. Heel vroeger hadden we hier zelfs een oude willies, Jeep, ja. waarmee uh, de duinbranden werden bestreden ja. om personeel uh, nu, te voeren. Ja, nu al, al onze voertuigen zijn daar op wel op gericht, want je weet dat daar een groot, een groot risico Ja, En is. dat heeft geen zin om dat in Hoofddorp allemaal te hebben. Nee, ik niet zoveel duim, Nee, ja. nee dat, dat, dat bedoel ik dus. Dat, dat is nog steeds het streven om niet overal allerlei faciliteiten dubbel te hebben, maar specialisme. Ja. Naast de standaard dingen die je sowieso doet. Ja, dat zie je okay. bij de, bij de brand binnen Nederland steeds meer gebeuren. Ja, steeds en meer uh, richt op, op daar waar je, ja, waar je risico ligt ja. en niet op. Alles maar willen doen. Ja. En, en dat heeft ook een rol gespeeld bij het ontwerp... voor de nieuwe kazerne. van Wat je er wil gaan doen. Of is dat algemeen? Nee, op zich, op zich heeft dat niet echt een rol gespeeld. Ik bedoel, uh, wat, wat van de kazerne belang is... is dat, en daarvoor hebben we een architect gezocht... die daar wel mee bekend is... alles moet ingericht zijn op... Uh, wat de, de branche dan betreft... Ja. op, op uh, het uitvoeren van je taak. Ja. Dus alles, als we op de kantoren zijn... of boven de kantine, moet zo ingericht zijn... dat we snel naar de voertuigen ja. kunnen... dat je snel in je pak kan... Nou, al ja. dat soort, soort zaken. Dat, ja. dat, dat is wel heel ja. specifiek in een brandweer ja. Krijgen jullie nou meer ruimte en bedenken dat ook meer materieel kopen? Nee. Uh, uh, op zich is de, is de kazerne gebouwd voor dat materieel wat we nu hebben. Um, alleen het voordeel is, een, een, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de ladderwagen. Uh, dat het materieel wordt allemaal groter. en mm -hmm. het, uh, Nu moeten we echt uh, nou, goed steken om, om uit de kazerne te komen. Ja, dat heb je dan in een nieuwe kazerne niet meer. Dus het wordt zo gebouwd dat je, gewoon je, je ja, de snelheid erin kan houden. Um, en, en, en voor dat materiaal wat we nu hebben. Het is niet zo van, nou we hebben nu kazenen en we gaan nog heel veel dingen... Dat is absoluut niet de bedoeling. Nee. Nee. Volgens gaat op, er met uh, de oude locatie gebeuren? Ja, dat is uh, Nou, dat moet je zien in de context van de organisatie in Zandvoort. Omdat we vrijwilligers hebben, een vrijwillige brandvoer... die in de, in, de, zeg maar in de avond en in de weekenduren werkt... moet je over twee locaties beschikken. Dus we moeten ook nog een uitdrukpost hebben in het centrum... En de mogelijkheid bestaat dat hij op die locatie komt, maar er zijn ook nog alternatieven. We zijn daar recent weer mee begonnen om te kijken waar zouden we een uitdrukpost in het centrum kunnen realiseren. Maar voorlopig blijft het gebouw staan en zal het als er geen nieuwe uitdrukpost is, zal het als uitdrukpost blijven dienen. Goed, daarover over, uh, definitief uh, wat daar gaat komen. Daar uh, moet nog uh, besluitvorming over plaatsen. Ja, ja. Uh, en het uitdrukken van de brandweer in Noord. Uh, ja, er ligt een fietspad langs uh, tussen Kerkhof en de spoorweg in. Ik kan je voorstellen dat je met die ruimte iets gaat doen. Alhoewel, ik weet niet of de grond van de gemeente Zandvoort is. Er is sprake ja, van... Is... Het, van het is niet van NS. Nou ja, het uitdrukken, je kunt je voorstellen dat uh, je op twee plekken uh, Nieuw-Noord kunt verlaten. Uh, dat is via de rotonde bij de Van Lennepweg of dat is langs uh, de, de spoorbomen. Uh, gaan we iets doen met het fietspad nog? Gaat dat nog wat verbreed worden zodat de brandweer daar, als het nodig is, langs kan? Nou, als het nodig is. Dat, dat sowieso. Ja. <laughs> nou ja, er staan wat paaltjes <laughs> nog. Nee, er staat in principe. Ja, er is in Zandvoort Noord, bij de remise van de gemeente. Daar staat ook een brandweerwagen. Ja, ja. ploeg uit Noord. Ja. Ja, mocht de calamiteit dusdanig ernstig zijn, dan neem je de kortste weg en dan neem je het fietspad. Oké. Okay. Dat zal altijd zo blijven. Ja. Maar de, dan hoeven we het fietspad niet voor herin te richten? Op, uh, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, een klein stukje neem ik aan wel, want het fietspad loopt nu over de grond. Waar de nieuwe kazerne is. Uh, Gesitueerd toch? Nee, nee, nee. Kijk, we hebben, we hebben nog een aantal opties die bestuurlijk vastgesteld, vastgelegd moeten worden. En dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit. Hoe pas je, hoe pas je het gebouw in de omgeving? Ja. En dan kan je zeggen: Nou, dan moet, zouden we eigenlijk, als, het, als we het top willen doen, moeten we dat fietspad iets verleggen. Ja. Dan kan je tussen het fietspad en de kazerne nog een mooie strook groen maken. Ja. Maar ja, het kost ook weer geld. Dus ja, ja. dat zijn ja. keuzes die allemaal nog gemaakt moeten worden. Dus nadere detaillering ja. van de plannen. Oké. Okay. Oh, maar, ja, goed. Het fietspad wordt voorlopig even niet verlegd. Ik heb nog één vraag aan, aan Sander. Er is uh, op het, uh, deze week een afschuwelijk ongeluk gebeurd op het circuit. Mm -hmm. uh, hebben jullie een vorm van nazorg van de mensen die daarbij zijn geweest? Ja. Um, ja, dat, dat, dat, uh, dat is zeker een afschuwelijk ongeval geweest. De jongens die erbij betrokken waren. Uh, waren, ...die worden, komen netjes terug op de kazerne. Um, en dan uh, is het bedrijfsopvangteam... ...wat we binnen de 5e hebben... Uh, ...opgestart. Dat gebeurt tot tijdens het incident. Mm -hmm. um, en daar komen twee personen van... Uh, uh, ...het botteam, zoals wij het noemen... Het ...bedrijfsopvangteam, komen naar de kazerne... ...en, en nou, die pikken een hele... ...procedure van nazorg af. Dat stopt niet met één gesprek. Daarna wordt ook, worden mensen gemonitord... ...ook door mij. Als hun, uh, als hun leidinggevende. Um, en dat houden we gewoon goed in de gaten of mensen... Ja, um, Kijk, het heeft natuurlijk sowieso impact op je, ja. maar of het blijvende impact heeft. En dan, Als we daar iets aan merken, dan gaan we daar uh, verder stappen in. Oké. Okay. Okay. Nou, ik denk dat we voorlopig even voldoende weten over de plannen en uh, de uitvoering. Planning, uh, dus begin volgend jaar echt met de bouw beginnen. Uh, we hadden al een vorige keer vastgesteld dat ook de reddingsbrigade erbij inkomt. komt. Ambulance nog even? Nou, die komen er... Uh, er is dus waar ik meer goud dat ze daar komen te dat staan ze als kunnen, ja. dagen Maar brandweer, reddingsbrigade, mogelijk ambulance als uitdrukpunt. We gaan het allemaal zien straks, begin van volgend jaar. Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Aan tafel zit Gerard Scholten. De leukste duinwachter van Nederland. Nou, nou, nou. nou, nou. <laughs> Maandagse spreekbeurt. Nou, Goedemorgen Gerard. Goedemorgen. Ja, dat heb je een rot weer meegehoord man. Ja, he? jeetje meer. En dat op deze, in dit weekend. Want het is een weekend van uh, vlinderstellen in, in, in, de, in de tuin. Ja. Bij de mensen. Die, die, dat stond ook mooi in het Zandvoortse krantje. Heel ja. groot, uitgebreid. En ja. uh, in het bezoekerscentrum bij ons natuurlijk. Maar dat wordt helemaal niks. Het, ik bedoel, met dit weer. Die vlinders ja, die die blijven, die blijven ja, ja? ja, die blijven, die blijven weg. Dus... Ik uh, hou de hele dag mijn vlinderstruik in de gaten. <laughs> misschien dat er toch één komt. <laughs> nou, ik, weet het, ik denk dat ik er een parapluikje boven moet hangen. <laughs> dan wordt het misschien nog wat. Maar anders uh, gaat het echt niet lukken. Nee, jammer. Want er zijn zo verschrikkelijk veel soorten en uh, verschillen. Ja, in de duin helemaal natuurlijk. Maar inderdaad, op die vlinderstruik... Maar die het en... toch niet mee in de duinen? Nee, de, nee je <laughs> moet het in je tuintje tellen. Maar uh, ja, ik vind het geweldige dier hoor, dat ik mijn opleiding toen deed uh, bij, bij die IVN ook. Toen dacht ik echt, oh zeg. Maar je raakt er niet over uitgeleerd. Joh. Maar waarom is het nou zo geweldig mooi? Hè, die vlinders. Dat fladderende, die mooie kleuren. En ja, het is gewoon heel, heel, heel mooi. Lief beestje om te zien, natuurlijk. Uh, heleboel over te vertellen. En uh, ja, het streelt je ogen. Dat is het Net mooie van luk, vlinders. Ja, ja, ja. Ja. ja. Maar goed, uh, de vlinders die houden we nog eventjes binnen boord. Ja. Uh, wat gaan we allemaal beleven de, de komende maand? Ja, nou, het is, het is, het is weer. Uh, ja, het is zomer. Hè. Het is echt zomer in het duin hoor. Uh, je ziet die jonge dieren. Zeg maar, de, de jonge Damhertkalven. Die zie je ook. Die zijn al ongeveer zes weken. Die huppelen. Hubbele, hubbele, Gerard, denk om je huppelen. Lekker achter moeders aan. En uh, ja, prachtig gezicht. Hadden ze de hekhoogtal? Nee. <laughs> <laughs> nou, hier die lage hekjes inderdaad <laughs> bij de Zuidduinen. Maar daar heb ik ook goed nieuws over. Hè? Dat stond ook vorige week heel uitgebreid in het Zandvoortse krantje. En inderdaad, ik heb. Uh, ja, op de teamvergadering en noem maar op bij ons. Uh, op de vestiging van Leiduin. van, uh, van Waternet. Nou, is, uh, daar zijn ze echt heel druk, druk uh, doende. om uh, die hekken toch uh, te verhogen. En nou lijken alle, uh, ja, alle neuzen de goede kant op te staan. Dus ik, als, als het niet tegen zit allemaal. als er niet allemaal uh, procedures. Uh, en bezwaarschriften binnenkomen. dan gaat er in de nawinter, zeg maar. Uh, gaan die hekken. En ze willen het mooie is. Misschien is toch een beetje mijn stem gehoord daar op Blijduin. Het mooie is, ze gaan hier toch beginnen op... Uh, en uh, ja, hier op, in de Zuidduinen. Hier, moet ik even uitleggen waar natuurlijk. In de Zuidduinen van Zandvoort. Bij de Brede Rode bij, Ja, bij het Zeedorpelandschap. Het hek gaat hetzelfde traject volgen. Dat heb ik al gehoord. Er komen geen, uh, geen insprongen. Dat wilden ze eer toch doen. Dat wilden ze dan, dan maken ze als het ware een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Net, zo, net zo, uh, een, een schieskans of zo. Dat ze dan van deze kant weer terug kunnen springen het duin in. Dat is niet nodig. Er komen er wel een paar poorten in, zeg maar, die ze open en dicht kunnen doen. Als ze toch onverhoopt, dan het er via een andere weg. via het strand bijvoorbeeld, want daar blijft ze toch open ja, natuurlijk, ja. logisch. in die Zuidduinen komen, kunnen we, kunnen we die door het hek eh, drijven terug naar de, naar de duinen toe, zeg maar. En het hek die krijgt een kleur, die valt weg, zeg maar. Uh, net als de duintuintjes, de teeltakkertjes, die hebben ook zo'n, ja, een beetje, wat, wat is het voor kleur. Uh, niet, niet die felgroene kleur die aan de zand Een beetje hekken. grijzig. Een beetje die grijze kleur, ja, ja precies. Ja, ja. Die vallen weg, zeg maar, in de natuur. Dus we hebben er veel van geleerd, van die eerste hekken. En uh, ja, er moeten natuurlijk wat gaatjes blijven. Kleine gaatjes voor de konijnen. Dat is een vluchtroute voor de konijnen. Want ja, ja er worden zelfs tientallen honden altijd uitgelaten daar. Die konijnen, die, die, die, die, ja, die laat ik nu ook expres. Hè, want ik ben verantwoordelijk een beetje voor dat hek daar. Om die gaten te dichten steeds. En de vraag is wel eens, waarom maak je dat gat nou niet dicht? Want mijn... mijn mijn kleine poedeltje of mijn... Uh, ja, de kleine hondjes, die kunnen er onderdoor. Ja, ik zei ja, maar die knijnen moeten die wel... dan ga je hem niet loslopen, dus... Uh... Nou, die Zuidduinen wel, hè. Ja? ja, Zuidduinen is het gedoogd, zeg maar, om honden... Ja, gedoogd. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, is anders. ja gedoogd. Ja. Ja. Maar in de duinen zelf is er zelf streng verboden. Dat, dus daarom moeten we die gaten goed dicht houden. Maar die kleine gaatjes moet ik er wel inhouden. Voor, uh, voor die knijntjes, weet je wel. Die moeten kunnen vluchten. Dus dat, uh... Is het nou waar dat er ook momenteel echt uh, door de meeuwen aanslagen worden gepleegd op jonge konijntjes? Ja. O, daar, maar dat, ik, ik ben een boerenzoon uit de, boeren de Wiering meer, maar dat heb ik wel gezien. Joh. Die, grote, die grote mantelmeeuwen, die pakken gewoon, uh, die plukken zo, uh, jonge konijntjes pakken ze zo van. Ja, want ik zag een paar weken geleden in de, in de, in de Halterstraat, probeerde een, een, een meeuw zo'n heel jong katje mee te pikken. God, ja, ja, ja. Het dook er zo op. Ja, het, is, het zijn verschrikkelijke grote dieren. En nu zijn ze verschrikkelijk vellen met al die, uh, die, dat zien de mensen waarschijnlijk wel, die donkergekleurde die Ja, dat zijn die jongen. Dus ja, die, die, die bedelen om voedsel en die moeten het nog een beetje leren. Dus die, die, die ouders, jongen, die zijn enorm fel en die pakken echt alles wat een beetje hun maat is. Wat ze kunnen pakken. Of het nou muizen zijn of ratten, of uh, alles uh, uit de prullenbak uh, wat ze halen. Wat ze maar kunnen pakken, pakken ze inderdaad. Uh, wat, als het maar voedsel is voor die, uh, voor die jongen. Ja, of, dat klopt. Of van mensen die kibbeling eten op de boulevard. Ja. Ja. <laughs> die worden, ja, ja, ja, ja, ja, ja ik denk ja. Ja, ze probeert van hun bordje af je te moet halen. Gewoon, ja, ik ja. denk, je schaalt die je ja. goed bij jou. Hè? Wil, ja. je, wil je dat voorkomen, inderdaad. Ja. Ja. Natuur en, uh, en meditatie. Meditatie. Ja, nou, dat is, dat is weer een succes, zeg, dit ja. jaar. De vorige excursie van een uh, maand geleden, die zat al barstend vol. Maar nu, deze is ook alweer, ja, er mogen twintig mensen mee. Ik heb er nou vierentwintig staan. Ja, echt, meer kennen er ook niet mee natuurlijk... Uh, ja, dat gaat weer woensdag gaat het van start bij Pannenland vandaan in 8 uur. En dan worden we begeleid door de horenblazers. Ja, dat is toevallig. Die oefenen daar dan altijd op, uh, op woensdagavond, 8 uur. Dus dan gaan wij met, met die klanken van de horenblazers gaan wij het, uh, het duin in. En dan beginnen we daar bij Pannenland uh, in zo'n mooie doorzicht. want Dan kijk je zo richting het huis van Vogelenzang, het mooie grote huis te Vogelenzang. En dan uh, ja, de boswachter, dat, dat ben ik dan toevallig. Die vertelt wat over de natuur en de floren, fauna en waterwinning. En dan een gegeven moment op het eerste bergje stoppen we. En dan krijgen we de eerste ja, meditatiesessie, zeg maar. En dan, uh, ja, dan worden, worden mensen gevraagd even te zitten, bijvoorbeeld ogen sluiten en uh, ja, even terug te keren in jezelf. Uh, gebruik maken van stilte doet ze dan. Hè. En, ja. wilt, wilt u uw telefoons afzetten? Ja, ja. Ja, ja. ja dat, wat, wat, dat, dat is die excursie verderop. Hè. Die staat daar 21 juli. Dan uh, staat er, st, hier wordt gewandeld. Die excursie is trouwens nog niet vol. Dus dan kan ik gelijk. 18 augustus zie ik staan. Ja. Uh... Want jullie hebben nu bijna gedrug. Sorry, ja, ja, je hebt gelijk. Ja, ik kijk even verkeerd. Ja, 18 augustus. Hier wordt gewandeld. Die avondexcursie met een boswachter. Daar kunnen nog een, een tiental mensen zich voor opgeven. En dan is het inderdaad... Bij het hek vragen om gelijk de mobiele telefoons uh, uit te zetten. En niet te veel met elkaar te babbelen. Want nee. ja, anders gaat het hele stilte gebeuren gaat weg. Het mooie is er zelf... Door die stilte, ik heb het de vorige keer ook gemerkt met de excursie uh, Natuur en Meditatie. Ja, je hoort van alles. Hè. Die, die kikkers hoor je allemaal kwaken. Maar het ruisen van die, van die populieren, de watervalletjes in de duin. Er zijn zoveel meer geluiden als je eigenlijk denkt. Voor mij is het een crime altijd hoor, want dan moesten we vijf minuten achter elkaar weer mond houden. Dus ik denk: Jus, is jou nou niet. nog niet toch? Dat lukt jou niet. Nou voor die andere excursie ga dat Ja ja ja ja. Nou voor die andere excursie ben ik bijna afgekeurd hier wordt gewandeld, maar ik mag hem gelukkig nog eens doen dat, uh, dus ik doe mijn best. En dan intrigerend vind ik de waterbeestjes. Ja, de waterbeestjes. Even kijken, die Op zijn 28 augustus. Ja, vanaf zes jaar kinderen uh, alleen met een volwassene. Dus dan. Uh, Kinderen alleen, dat is bijna ook moeilijk te doen. Want ja. ze gaan daar met een. Uh, iemand, dat is wel mooi. Die heeft op het waterlaboratorium gewerkt. Dus die weet er alles van, zeg. Dat is echt een specialist. En uh, Kees uh, Langeveld, die gaat ook mee. Nou, dat is ook een specialist op dat gebied. Dus die twee begeleiden die, uh, die kinderen. Gaan ze naar het, het een slootje toe. Ja. En dan gaan ze echt met netjes aan de gang. Dan zitten aquariumbakjes staan daar. En dan gaan de kinderen dus waterbeestjes uit het uh, ja, slootje scheppen. En dan later onder het loepje bekijken wat het uh, allemaal voor beestjes zijn. Hè. Torretjes, schaatserijers heb je. Maar ook larven van, uh, van libelles die er geweldig mooi uitzien. Uh, ja, uh, drijvertjes. Je hebt van allerlei soorten waterbeestjes. En het is echt de, de moeite waard. Ze doen er heel veel aan. Alleen, ja, dat valt me dan altijd wel op. Nou, de inschrijving is net begonnen, hè, een maand van tevoren. Dus ja. er staan nou iets van uh, acht kinderen op of zo en dan kunnen er ook twintig mee. Mm. Dus daar is nog plaats voor. Nou ja, ik kan me voorstellen dat de begeleiding nodig is bij het water. Hè. Zeker voor de jongsten, als er wat gebeurt. Ja. dat kun je niet doen. Ja, precies. Want maar komen jullie tegenwoordig ook al exoten in het water tegen? Ja. Exotisch, ja, we komen ook Want er stond toevallig vandaag in de krant dat er in Brabant wordt momenteel jacht gemaakt op drie exotische muggen die ineens ontdekt zijn. Ja, ja, ja, die zijn dan meegekomen. De, met gele de Koortsmug en de Amerikaanse Bandenmug en de Aziatische uh, nog wat mug. Nee, nee, nee, we hebben wel, we hebben wel hele mooie grote. Hè. Er staat ook een prachtige foto in, uh, in, in Struinen over die prachtige grote graskarpers. Ja, die hebben we zelf. Het is uh, exotische planteneter houdt natuur in, uh, in balans. Zo, zo heet het artikel. En dat is ook zo. We hebben iets van honderden van die graskarpers uh, in, uh, in die waterleidingduinen. Dat zijn onze watergrasmaaiers. Hè. Zo noemen we ze ook. Hè. Want ik bedoel, die vreten echt, die jongen. Die vreten kilo's gras per, uh, ja, niet per dag, maar per week. vreten ze weg. Ze zijn ook bijna, nou, wel 80 centimeter groot. Ze kunnen 15 tot 20 kilo wegen ze. Het Smaken is een plaatje. Nee. Er zit alles gratis in, hè? Die Schutkarpers hier in het zwanemeertje. Dat is niet te eten, want uh, ja, uh, er wordt wel eens op gevangen. En uh, het vis is ook gedoogd natuurlijk, hè, In het zwanemeertje bij ons in de zuidduinen. Alleen gelukkig is de grootste gros is zo sportief die vissen weer terug te zetten. Als je er ook eentje vangt, laatst had ik er eentje, moest ik er een dooie uithalen. En je zag gewoon die die had. Alles, die had helemaal een dikke lip van de, van de ha vele van de haakjes, haakjes die erin ja. gezeten. <laughs> ja, dus het was een dikke lip uh, schubkarpen. <laughs> maar uh, dat is een prachtig gezicht. Dus, maar echt gekke exoten in het water hebben wij nog niet gezien. Nou, misschien ja. de volgende keer Gerard. Ja precies. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dag. Nou. Hey.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 geschoven is ondertussen Pim Jansen van de strandpolitie. Pim, welkom. Dankjewel. Ja, van de strandpolitie. Ik ben operationeel chef in Zandvoort. En uh, ik heb inderdaad uh, met ons strandteam uh, te maken. En uh, ik heb begrepen dat jullie daar wat vragen over hebben. Dus ik ga mijn best doen om daar wat antwoord ja. op te geven. Ja. Uh, nou ja, allereerst een vraag. Uh, kon dat niet vanuit bestaande politie uh, Zuid-Kennemerland? Moest daar apart uh, afdeling voor opgericht worden? Nou, Het is eigenlijk zo uh, dat wij um, uh, ervoor gekozen hebben om, um, met name dat het toch een redelijk specifiek onderwerp is, om daar toch collega's voor op te leiden. En uh, het is nu zo dat er binnen ons basisteam in Zandvoort zijn er... Uh, uit mijn hoog zegt vier collega's die altijd deel uitmaken van het strandteam. En we hebben een aantal collega's die we in de zomermaanden, uh, zeg maar de periode dat wij uh, het strandteam uh, operationeel hebben. Van 15 mei is dat tot half september. Dan krijgen we een aantal collega's die ons bijstand verlenen. Ja ja, Er uh... zijn collega's ook allemaal uit het district vandaan of elders uit het land ook nog als vakantiegangers? Nou, ik denk dat die het hele dag leuk vinden om als vakantieganger hier nog aan het werk te gaan. Nee, dat zijn collega's uit ons district en uh, er wordt zeg maar, door onze districtchef uh, uh, meestal voorafgaand aan het strandseizoen gevraagd of er collega's zijn die liefhebbers zijn, die het leuk vinden, die affiniteit uh, met de zee hebben. En ook enige kennis, want het is toch wel een, een specifiek vakgebied. En uh, die collega's die dat hebben, die kunnen dan aangeven dat ze interesse hebben en die kunnen dan uh, deel uit gaan maken van het strandteam. Ja, je zegt kennis uh, en, en er is dus opleiding, uh, ja. zeg je. Ja. Uh, wat, wat, wat is wat zijn ongeveer kennis en kunde van mensen die om, om dit te kunnen doen? Ja, nou, kijk, natuurlijk uh, zijn het uh, executief politieambtenaren. Dus allemaal ambtenaren die uh, in een uniform dienst doen en bewapend zijn. Dat is zeg maar de basis. Uh, maar verder is het zo dat de collega's die in het standteam komen werken... Uh, nou, we hebben nu ook een collega die werkt bij de KNRM als vrijwilliger. Uh, we hebben collega's die uh, nou hebben gewoon veel affiniteit met de zee. Het is ook zo dat wij voorafgaand aan zo'n strandseizoen altijd afzakken maken met de reddingsbrigade. Of zij ons weer uh, een beetje op niveau willen brengen, met name hele specifieke dingen, EHBO, uh, op zee. Uh, we trainen ook uh, met elkaar, uh, we trainen met de reddingsbrigades, dus we hebben hele uh, nauwe samenwerking. En uh, ja, getijden, al, de, al die bijzondere dingen uh, wat uh, in relatie tot de zee... daar moeten we toch enige kennis van zaken voor hebben... voordat je deel uit gaat maken van zo'n strandteam. Ja, dat klopt. Ja, Tom die, die vroeg dat omdat ik ik me nog wel kan herinneren vroeger dat de collega's graag hier naartoe kwamen omdat hun gezin mee mocht. Ja. Maar dat is voorbij, die tijden zijn voorbij. Ja, ja nou, Ik denk dat u dan nog praat uit, uh, uit de tijd dat, de, dat we nog Rijks- en Gemeentepolitie hadden. Dat ja, dat klopt. Ja. Even, ja. Als detachering naar Zandvoort kwamen. Als soort percentje. Ja, ja. ja, nou ja, moet ik wel zeggen, het is best wel hard werken, want als ik uh, kijk naar de rooster van een college van de stranddienst, uh, uh, in een periode van vier weken werken ze toch drie weekenden en het is ook veel avonds en s'nachts, want we hebben natuurlijk ook een ongeluk uh, naar Bloemendaal toe op de Kopzeeweg we hebben we een apart horeca-gebied. En uh, ja, dat, dat vraagt toch ook wel dat de collega's er ook 'saals en s'nachts uh, zullen zijn. Dus... Op het uh, feeststrand? Nou ja, inderdaad. Uh, onder andere ter handhaving van de openbare orde en veiligheid ja. uh, zijn we er ja. Ja. ook. Ja. Ja, ja. Klopt. Uh, waarom wordt er niet meer te paard gepatrouilleerd langs het strand? Weet u dat toevallig? Nou, ik weet dat uh, de, de politie te paard, dat was zeg maar de dienstlevende haven van de KLPD. Het is een aparte uh, onderdeel van de politie. En ja, wij vragen het ook uh, niet meer aan. Dus uh, ja, dan, uh, dan denk ik dat het ook automatisch is. Of dat te maken heeft met het capaciteitsproblemen. Er het zijn de gewoon de te de weinig de paarden met zeebenen. <laughs> <laughs> nou laten we daarop houden. Zeepaarden, ja. ja. <laughs> ja. Oké, okay, maar er wordt nu uh, per jeep gepatrouilleerd. Ja. Ja. Niet lopend, hè? Nou ja, kijk, uh, wij hebben zeg maar, op dit moment acht collega's in het strandteam. Uh, we hebben één jeep, uh, we hebben vijf, uh, vijf mountainbikes, we hebben een paar scooters. En ja, uh, het, is, het ligt natuurlijk een beetje aan de bezetting die we hebben. Uh, ja. Het is natuurlijk altijd uh, prettig dat er een koppel kan rijden in de jeep. Maar het gebeurt ook heel veel dat de boulevards gewoon besurveerd worden van bovenaf. En het gaat heel goed uh, met de fiets of, uh, of met de scooter. En ja, lopen is natuurlijk ook altijd een... Uh... Maar niet bij de jetski. <laughs> nee, de jetski is een speciaal onderwerp. Ja. Ja, ja. Ja. Vertel eens, waarom is er... Uh... Een jetski ingevoerd met de strandpolitie. Nou, ik, ik heb uit de overlevering gehoord dat we in het verleden... hadden wij hier in Zandvoort nog een, een, een boot met een buitenboordmotor En als die gelanceerd moest gaan worden, daar ging het toch best wel enige tijd overheen. En dat was een voertuig waar je toch in ieder geval met twee of drie man uh, in het water moest laten. Wat een stuk minder wendbaar is. Waar je altijd mee moet rekening houden met hoog en laag water. En zo'n Jetski is natuurlijk een ontzettend makkelijk apparaat. Die kan je in een heel klein beetje water uh, weg laten varen. En dan uh, is het bijzonder wendbaar. Ja, en dan kan je uh, hele hoge snelheden mee uh, halen. Dus je, bent, uh, ja, je kan snel achter uh, notoire overtreders aan. Hoe hoog is die snelheid? Nou, de Jetski die we nu hebben, die uh, hebben we nu uh, twee jaar. Daarvoor hadden we een andere Jetski. Maar deze Jetski vaart uh, makkelijk 100 km per uur. Je meent het. Maar ja. oh, je bent snel ter plaatse dus. Ja, dat is het grote voordeel. We ja. moeten natuurlijk wel zeggen... kijk, op het moment dat we naar een melding toe gaan... vragen we die eerst eventjes goed uit... dat we wel weten waar het precies is. Uh, of we nog bepaalde herkenningspunten hebben. Uh, we, gaan natuurlijk ook, uh, we komen als we de Jetski uh, lanceren... hebben we al contact gehad met de reddingsbrigade. Hebben zij zicht op een incident. En dan uh, gaan we er uh, vaak gezamenlijk op af. Maar die Jetski is uh, razendsnel op het water. Ja, op, op het, je hebt het nu op het water... Uh, er zijn allerlei instanties die handhaven op het water, zoals de AIVD, die kijkt naar uh, visactiviteiten van, uh, van mensen, zelfs van ons als particulieren. Ja. Tot, tot waar strekt zich die, die, die, die, de takenpakket een beetje uit? Heeft de politie iets van afstand vanuit de vloedlijn of meer activiteiten waarop gecontroleerd wordt? Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Uh, het is eigenlijk zo dat uh, de, inderdaad de vloedlijn en die 300 meter is natuurlijk een, altijd een, een, een, een bijzonder item. Dat is eigenlijk ook uh, mensen die met een snelle motorboot willen varen. Uh, die mogen inderdaad binnen die 300 meter van de laagwaterlijn uh, komen. Als ze een vergunning hebben van de gemeente, dan mogen ze ook uh, zeg maar aan land komen met, ja. uh, met die boot. Uh, jetskies, die willen wij uh, niet binnen 300 meter hebben. Die moeten echt 1000 meter van, uh, van de kust af blijven. En dan hebben we buiten die duizend meter, hebben we natuurlijk de KLPD op het water, de korpslandelijke Politiediensten, die daar handhaaft. En daar houdt onze bevoegdheid ook een beetje ja, op. Ja. Maar ik zie ook de Algemene Inspectiedienst kijken of visnetjes wel 600 meter of 300 meter uit de kust staan. Dat is nog een andere instantie die mee controleert. Ja, maar nou, er zijn inderdaad best een aantal opsporingsdiensten die op zee een bepaalde taak hebben. En dat klopt, de ANVD is daar ook in actief. Wij hebben niet zo heel veel contact op dat gebied met hen, dus over hun werkzaamheden kan ik u niet zo heel veel vertellen. Nee, nee maar, maar jullie takenpakket is, is meer overtredingen ja, constateren, want, handhaven, maar, kan dat ik, soort dingen. Als het met name gaat zeg maar met wat wij met de Jetski doen, dan controleren we inderdaad of de, of de, de bestuurders een vergunning hebben. Dat is de stikker van de gemeente die ze erop hebben moeten zitten. We controleren uh, natuurlijk ook wel letten op een beetje veiligheid uh, voor de zwemmers. Want uh, ja, ik bedoel, ja. met alle middelen uh, ja, kan je natuurlijk uh, de zwemmersbares moeten daar veilig kunnen, kunnen zijn. Uh, we controleren ook of de boot aan, aan de vereisten uh, voldoen, zoals een brandblusser, een dodermansknop en dat soort zaken nee. allemaal. Om in ieder geval te zorgen dat nee. degenen die op het water zijn, goed uh, weten waar ze mee bezig zijn. En overigens... Ook uh, op alcohol? Op alcohol, ja, op alcohol kan inderdaad gecontroleerd worden. Ik moet eerlijk zeggen, het promilage... De strafrijdstelling ken ik niet uit mijn hoofd, maar er wordt de laatste. Nou, die is verlaagd. Hè? Eens mocht je met 0,8 nog achter het stuur. Dus nu sinds 1 juli dacht ik. 0,4. 0,5. Ja. Maar uh, dat geldt voor binnenwater. Of op zee dat geldt nog anders. Ook vaarbewijzen. Is dat hetzelfde als binnenwater? Je, je? Nee, op zee hebben we in principe geen, uh, geen vaarbewijs uh, uh, nodig. Um, dus daar kan ik wel antwoord op geven. Het promillage weet ik niet. Nee, in ieder geval, nee. het is op de weg is het 0,5 promil. En uh, ik kan me voorstellen dat het op het water ook 0,5 promil ja, is. Ja. Maar vaarbewijzen kunnen, kunnen jullie niet controleren... omdat het gewoon niet geldt op zee? In principe uh, hoef je op zee geen uh, vaarbewijs uh, oh, okay. te hebben. Nee? Oké. Okay. Nou ja, dat, uh, dat is dan nog wat anders. Eh... Uh, nog even een, een, een ander soort vraag. Uh, hebben jullie speciale training ook voor de zeekant? Uh, het varen en, en al dat soort dingen meer. Nou, wat wij uh, altijd proberen, uh, zeg maar vanaf het, dat het zandteam actief is, en dat is vanaf 15 mei. Tot een beetje 5 september, tot ook de paviljoens uh, afgebroken zijn. 1, 1 oktober is het uit mijn hoofd. Dan hebben we inderdaad ons volledige standteam uh, op de been. En wij gaan altijd uh, één keer in de vier weken minimaal met de renningspigales... Uh, uh, proberen we een gezamenlijk oefening af te spreken. Uh, uit mijn hoofd gezegd is het. Volgens mij hebben we dat uh, een dag of tien geleden ook nog gedaan. Er is nog een, een uitzending geweest op RTL Boulevard dat we samen op met de rennfichade van Bloemendaal aan het trainen zijn geweest. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat uh, als wij uh, optreden dan. Uh, en de resubigade is ook bezig, dan is het niet dat je zegt... dit is jullie taak en dit is onze taak, dan doen we dat met elkaar. Ja, mhm, ja. En dan is het natuurlijk wel handig dat we ook vooral weten... zij hebben eigenlijk meer kennis over opvang van slachtoffers... uit het water halen van slachtoffers, dat ja. we het vooral met elkaar doen. En ook elkaar in die hulpverlening niet in de weg zitten. Ja, klopt. Nee, maar doen jullie met slecht weer, klaverjassen? Ja. <laughs> Nou, ze zijn met acht man, moet je niet Zonder van de capaciteit. Nee, kijk, het is natuurlijk altijd zo: de drukke dagen en de afgelopen twee, twee, drie weken is hartstikke druk geweest. We hebben natuurlijk een heleboel dingen opgedaan. Dat moet ook administratief ja. afgewerkt worden. Ja. We onderhouden onze uh, vaartuigen, uh, alle middelen. Maar wat ook zo is, we hebben natuurlijk een aantal collega's die uh, bij assistentie van uh, uit andere basisteams komen. Uh, we hebben natuurlijk ook met elkaar afgesproken. Als het bij ons rustiger is en bijvoorbeeld een collega die het Haarlem Centrum komt, daar is het op dat moment erg druk. Dan gaan we in overleg met de chef van dienst. Even kijken van waar kunnen we die mensen het beste inzetten. En uh, klaar voor Jas, ik zit nu vier jaar in Zandvoort, heb ik nog niet gezien. <lacht> <lacht> ja, Pim, er is, uh, ook de deze week zijn er weer wat problemen geweest bij uh, paviljoen Mirage. Uh, op het strand uh, hebben jullie daar ook bemoeienis mee voor, voor het plaatsen van waarschuwingsborden? Nou, dat doen wij niet. Dat is uh, zeg maar een taak van de rendersbrigade. Ja. Uh, wat wij uh, daar voor bemoeienis gehad hebben in verband met het ongeluk, natuurlijk dat is de strafrechtelijke afhandeling van, hmm. uh, van de zaak en dat doen we zeg maar in combinatie met onze de sixersjeër. Maar uh, voor het plaatsen van waarschuwingsborden... Uh, kijk, als het onze collega's opvalt dat er ergens een mui is of een gevaarlijke stroming... en het zou zo zijn, wat ik me niet kan voorstellen, dat het de Rennesburgaren niet opgevallen is... dan attenderen wij uh, okay. daarop. Uh, maar primair is dat een taak van de Rennesburgaren. Duidelijk. Pim, heel erg bedankt voor je komst. We weten weer wat meer. We weten hoe het tegenwoordig werkt weer. Bedankt voor je komst nogmaals. En... Uh, Spreek je misschien volgende keer nog een keer. Graag gedaan. In ieder geval succes met jullie uitzending. Dank je.